Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat burgers in heel het land de schuilkelders mogen verlaten. Dat lijkt te betekenen dat de Iraanse raketaanvallen voor nu voorbij zijn. Iran heeft naar eigen zeggen in enkele aanvalsgolven honderden raketten afgevuurd. Het Israëlische leger zegt dat Iran 150 raketten heeft afgevuurd... en dat op negen plekken een inslag is gemeld. Hulpdiensten hebben meerdere gewonden gemeld. Over het algemeen zijn de verwondingen niet ernstig. Op beelden vanuit Tel Aviv is te zien dat een hoog gebouw is beschadigd... en dat er brand is geweest. Ook zijn er meldingen over explosies boven Jeruzalem. De geestelijke leider van Iran, Ayatollah Khamenei, zegt dat zijn land wraak neemt voor de Israëlische aanvallen... op zijn nucleaire programma, hoge militairen en kerngeleerden. Die aanvallen begonnen afgelopen nacht. Ook vanavond nam Israël Doelen in Iran onder vuur. Het Iraanse leger zegt dat het een drone heeft neergehaald in de buurt van Fordo. Daar is een ondergrondse fabriek waar uranium wordt verrijkt... Ook zijn explosies gemeld in de stad Isfahan, waar ook een nucleaire faciliteit staat. Maandag wordt niet gestaakt op het spoor, dat zeggen de NS en de vakbonden. Volgens de vakbond FNV betekent dit niet dat er helemaal geen stakingen meer komen. Vandaag reden op veel plekken weer geen treinen, dat was de derde keer in ruim een week tijd. Medewerkers leggen het werk neer omdat onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. De vakbonden eisen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden... De NS kwam vandaag met een verbeterd bot, maar de vakbonden waren daar niet enthousiast over. Het weer het blijft nog langdrukkend warm. Tegen het eind van de avond volgde in het zuidwesten en westen een enkele stevige regen- of onweersbui. Ook vannacht is er in het noorden en noordwesten kans op een enkele bui bij minima rond 20 graden. Morgen overdag geregeld zon, maar ook bewolking en in de loop van de dag in het binnenland opnieuw regen- en onweersbuien. En het wordt dan 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Seert. Never knew, never knew, I never knew, never knew, I never knew, never knew, I... in you've been talking. I can hear you saying her name. Back and forth again we keep going. And we both know it don't feel the same.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 Exciting, she's so exciting to so me. Oh